De vijf partijen hebben gisteren de hele dag onderhandeld... en daarbij heerste steeds optimisme. Ook toen bleek dat het nachtwerk werd. Minister De Jager merkte daarover op... dat het bij dit soort onderhandelingen altijd het geval is. Het akkoord bevat voor 12 miljard euro aan bezuinigingen... en lastenverzwaringen. Daarmee moet in 2013 het begrotingstekort weer worden beperkt tot 3%. Procent.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 De landen onderhandelen al weken over een akkoord. De Amerikaanse ambtenaar benadrukt dat het akkoord niet rond is en dat een verrassing altijd mogelijk is. Ook zei hij dat de VS waarschijnlijk meer voor de aanvoerroutes gaat betalen. Bij een aanslag met explosieven in de Keniaanse havenstad Mombasa is een dode gevallen. Ook raakten vijf mensen gewond toen drie gewapende mannen een café aanvielen. Daders probeerden de zaak binnen te komen, maar werden tegengehouden door de portiers. Daarop begonnen ze in het wilde weg te schieten en gooiden ze met explosieven, waarschijnlijk granaten. Vrouwelijke portier bezweek op weg naar het ziekenhuis aan haar verwondingen. De drie schutters konden wegkomen. Autoriteiten houden rekening mee dat de daders moslim-extremisten zijn. Met weer enkele buien, ook overdag. Het wordt een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Robert Smit. Nou ja, Robert Smit is even Bastia Nachtegaal geworden. Niks. Ja. We gaan het in ieder geval hebben over het radiostation Funix. Want dat blijft toch bestaan. Een eerstejaarsstudent wint een reisje naar de ruimte. En natuurlijk live muziek in de studio van Hitmi TV. Twee minuten over drie, het vroege begin van 16 mei. Goeienacht, u luistert nou nog steeds wakker van Omroep WNL. Een paar biertjes stappen en de rest van de avond aan de bar de amateurpsycholoog uithangen. Het vak barman lijkt op het eerste gezicht niet echt op top, topsport. En toch werd er vandaag een heus wereldkampioenschap. Opgehouden. En dat kampioenschap was nog lekker dicht bij huis ook. In de Escape in Amsterdam streden de deelnemers uit onder andere Japan, Australië en Nederland. Onder titel Bartender of the Year. Boudewijn Mesrits vertegenwoordigt ons land. Goedenacht. Goeiedag. En je staat nog op het Rembrandtplein. Dat Met, Meteen ook in de juiste setting. Uh, nou, De finale zit erop. Hoe is het gegaan? Nou, het ging wel goed. Helaas heb ik niet gewonnen. Maar het was een hele leuke ervaring. En uh, het ging goed. Ja. Want het was een Hongaar die uiteindelijk uh, de winnaar is geworden. Dat klopt. Oké. Okay. Wat was? Want uh, uh, Bart en ik denken wij gelijk aan biertjes stappen, maar het, is, uh, het was iets. Uh, had meer iets meer voet in de aarde neem ik aan vanavond. Ja, het, het ging echt om de World de cocktail, World Champion Cocktail Shaker. En dat uh, moesten wij een cocktail verzinnen die de, de Flavor van Amsterdam moest uh, vertegenwoordigen. En daarbij ook een gerechtje verzinnen en tegelijk serveren dat de twee uh, allebei uh, beter dan de, van de, de twee uh, apart zouden zijn. De Flavor of Amsterdam? Ja, yeah. dat, was, dat was het thema <laughs> van uh, de Bulls World Championship. Uh, een ja. wel zeker. Dat klinkt als wiet en hoeren, maar dat, dat heb je er vast nee. niet in gedaan. Dat heb ik er niet in gedaan. Ik heb, uh, ik heb een cocktail gemaakt met gerookte paling. En dan het zomerse tinten van verse uh, watermolen en framboos. In een drankje. Ger ja. Gerookte paling? Nee, gerookte paling. in, in oh, bij oh, het bij ja. in, in, in, een, in een soepje. Ik wou dit zeggen, anders weet ik wel waarom jij niet wereldkampioen geworden bent. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee dat ik aan smaak het combineren van eten en het drankje erbij. Ah, kijk, dat klinkt wel een stuk logischer. Ja. En dat gaat dus om. Want wat is dan het belangrijke? Is die cocktail belangrijk? Of moet het een goede combinatie zijn? Of moet je creatief uh, dat zijn? Die zijn allebei belangrijk. De cocktail moet natuurlijk heel goed in balans zijn. En daarnaast moet uh, het gerechtje daarbij, uh, Dat, dat uh, het gerechtje heel goed bij het drankje past. En dat ze samen echt een wow-factor geven. Ja, en wat was de Hongaar dag dan? Uh, dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd, want toen hij bezig was was ik net aan het afruimen. Dus dat oh. heb ik heb eigenlijk niet gezien, Helaas. Dat is jammer. Ja, en, en dan ben je dus de bartender of the year. Um, is, dat, is dat dan wel een titel? Want dat gaat blijkbaar voornamelijk om die cocktails en om die hapjes. Uh, nee, het, het gaat echt om cocktail bartender. Nou, ik ben uh, een maand geleden Bols Best Bartender van het Jaar geworden. Yeah. En dat is een uh, cocktailcompetitie ook uh, voor de, de Nederlandse bartender. Van oh, Nederlands kampioen eigenlijk? Een Nederlands kampioen, voor dan van de Venues Hospital Awards. En daarmee kreeg ik automatisch een plek voor deze uh, bolswereldkampingschap. En gaat het dan om een drankje of gaat het ook om die acrobatiek met die, uh, die cocktailshaker? Nee, dat, gaat, dat, dat, uh, dat acrobatiek is echt een flair cocktailshaker en dat gaat meer om de show. Ja. Maar wat wij toen moesten doen, dat ging om uh, snelheid, balans, personaliteit, uh, kennis. Ja. Maar je hebt er toch gewoon een trucje in gegooid, namelijk ik aan? Eentje, nou, eentje, een kleintje, een, kle een kleintje, beetje draaien en zo. Ja. Ja. En, en, dat, en dat amateurpsycholoog waar we het over hadden, uh, uh, en ook nog aan de bar uh, mensen hun liefdesleven uh, aanhoren, dat, uh, dat hoeft er vanavond dat ho dat niet? Ho dat hoeft er vanavond niet, maar dat hoort natuurlijk wel bij het vak van Bart. Ja, ja. ja. daar zou je dan wel echt de beste zijn in geweest, neem ik aan in Amsterdam. Nou, nee, in Amsterdam in ieder geval uh, heb ik uh, die prijs dit jaar gewonnen. Maar er zijn natuurlijk heel veel goede bartenders in Amsterdam. En uh, dit gaat, uh, de best bartenders. gaat even een beste best tenders, Er zijn natuurlijk veel goede bartenders die niet met cocktails werken. Ja. Nou is het uh, kampioenschap afgelopen. Dat betekent dat er een heleboel hele goede barmannen in de stad rondlopen. Wat doen die als het feestje is afgelopen? Die gaan waarschijnlijk alle bars afscheiden. Ja, hè? dat denk ik ook. En dan heel kritisch naar alle drankjes kijken of gewoon lekker drinken? Of gewoon lekker drinken. Meestal als ze vrij zijn dan genieten we gewoon lekker van een biertje of een whiskytje, dan gaan we zelf ook niet meer aan de cocktail. Nou veel plezier daarbij dan. Boudewijn Hartelijk Messrits, bedankt. Nederlands kampioen Barton. dat dan wel. Dankjewel. Fijne avond nog. Het was even wachten, maar sinds vandaag is het dan eindelijk zover. De derde editie van de game Diablo ligt in de schappen. Ondanks het lange voorbereiden ging de lancering vandaag niet helemaal vlekkeloos. Veel spelers die direct met een nieuwe aankoop aan de slag wilden... kwamen van een koude kermis thuis. Door de vele aanmeldingen gingen de servers namelijk plat. Rob Ottens van XGN Gaming heeft Diablo 3 al uitgeprobeerd. Uh, Goedenacht. Hey, goedenavond. Ja, het is echt heel erg lang uitgesteld, Diablo 3. Was het, het wachten waard? Um, ja, nou ja aan, de, aan de reacties van de fans zien in ieder geval wel. Zoals je al zei, de servers die gaan helemaal plat. Miljoenen mensen zijn er al mee aan de slag. Dus het, uh, het heeft 12 jaar geduurd, maar uh, het is het wel waard geweest, ja. ja want even voor de duidelijkheid van de mensen... die voor het laatst 12 jaar geleden een spelletje gespeeld hebben... Ja. Uh, dat gebeurt niet meer per se op je eigen computer, maar dat zit in zo'n netwerk en dan speel je tegen andere mensen over de rest van de wereld. Uh, en die verbindingen die waren dus allemaal kapot vandaag, omdat te veel mensen dat probeerden te doen tegelijk. Ja, inderdaad. Het uh, beetje het concept van uh, Diablo zeg maar dat je in uh, een fantasiewereld ingaat en daar sla je dan monsters en daar uh, ja, verdien je dan weer uh, verschillende dingen mee. Die zijn achterlaten. Dus betere wapens, uh, betere items, noem maar op. En die kun je weer ruilen met andere spelers. En omdat dus de ontwikkelaar dat ruilen en dat verkopen van, van die spullen in de game zo eerlijk mogelijk wil laten verlopen en zo, vereist uh, is dat iedereen uh, ja, altijd in verbinding staat met hun servers. Dat niemand uh, vals kan spelen, zeg maar. Ja. En ja, bij een lancering, als dan gelijk een paar miljoen mensen online willen, dan uh, gaan de servers wel eens plat. Ja. Het is uh, nu uit de serie Diablo, het is Diablo 3 dit dan, Diablo 2 twaalf jaar geleden, was echt een, een begrip. en Dat was ongeveer het eerste echte, grote schietspel dat uh, wereldwijd gespeeld werd. Kan je eigenlijk nog wel spelen of wel spreken van uh, een serie... als er echt twaalf jaar tussen zit? Het heeft toch niks meer te maken um, met, met het spel van toen? Ik bedoel, het ziet er heel anders uit natuurlijk. Uh, nou ja, op, zi op zich, het concept is hetzelfde gebleven. Het is nog steeds uh, ja, een point-and-click game, zeg maar. Je, je klikt uh, met je mannetje door alle, door alle levels uh, heen... en verslaat onderweg een monster. Het concept is... Uh, wel ja. vrijwel hetzelfde gebleven, maar ja, het ziet er natuurlijk beter uit, speelt wat beter en alle, ja, alle functies zijn weer uitgebreider. Maar iedereen die twaalf jaar geleden schietspelletjes speelde op de computer speelde wel Diablo 2. Gaat dat ook met Diablo 3 gebeuren nu? Uh, ja, iedereen is al uh, geüpgraded ge naar Diablo 3 ondertussen. Ja, ik denk ja. dat het in de, in de Diablo 2 wereld op dit moment aardig rustig is. Dus uh, ja, ik denk dat heel veel mensen hebben op dit moment geüpgraded en die blijven ook altijd het nieuwste deel spelen. Want daar uh, is iedereen natuurlijk in vinden nu. En zeker met alle online functies, dat je zo uh, samen met je vrienden op pad kunt dus... om dan uh, ja, online te spelen en zo, dan uh, blijf je dus niet steken in het oude deel. Ja. Deze game is ontwikkeld door uh, Blizzard, een gameontwikkelaar. Uh, die zijn ook bekend van uh, World of Warcraft. Hè? Dat is een van de bekendste spelletjes waar mensen verslaafd aan raken. Ja, inderdaad. Blizzard uh, staat zeg maar, bekend om uh, ja, eigenlijk drie series. De ene is uh, Warcraft, waar dus World of Warcraft ook uh, onderdeel van uitmaakt. Dan dus Starcraft daar is uh, Vorig jaar nog een nieuw deel van verschenen Eind dit jaar komt er ook weer een uh, uitbreiding. En dus Diablo. Ja, en World of Warcraft is ook zo'n game die, uh, dat je een online wereld instapt, zeg maar. En dat je ja, dus helemaal in uh, kunt verliezen als je niet oplet. Uh, daar heb je helemaal gelijk in. Daar zijn uh, flink wat uh, verslaafden aan en... Uh, met Diablo ben ik bang dat het weer hetzelfde gaat worden, ja. Ja, want de hele gamingindustrie wint zich hier al maanden zo niet langer over op... ...dat dit eindelijk bekend is wanneer het dan zou komen. Um, hmm. Gaat dit net zo'n zo nou, probleem worden als, uh, als Warcraft is? Um, ja, op zich het is het natuurlijk een beetje... Een, uh, of je het een probleem vindt is natuurlijk, uh, hoe heet je het, uh, persoonlijk. Ik bedoel, uh, sommige nou, mensen goed, er zijn klinieken zijn om mensen van, van Warcraft wel, wel. af te halen. Ja, klopt. Ja, natuurlijk. Sommige mensen die zullen misschien de timing met de examen zeg maar was niet helemaal ideaal. Dus of er wat meer mensen nu <laughs> diablo zitten te spelen in plaats van s'nachts te leren, dat, dat zou onmogelijk zijn, ja. Maar is dit spel net zo um, Verslaving? verslavingsgevoelig als, uh, uh, uh, als, als Warcraft is? Ja, het, het gaat er wel om dat je dus, ja, je blijft constant doorgaan omdat je die betere spullen wil, uh, wil krijgen, zeg maar, omdat je je, je zelfgemaakte held wil uitbreiden, omdat je het net beter wil halen, meer punten wil halen. Dus uh, op die manier werkt het uh, qua verslavingsvachten wel een beetje hetzelfde als een vlotte uh, En jij hebt natuurlijk ook tot uh, tien over drie uh, wakker moeten blijven voor dit gesprek. Heb je het gespeeld tot aan, uh, nou, laten we zeggen, vijf minuten geleden? Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen uh, van niet. Uh, ik heb wel uh, twee andere redacteuren die op dit moment uh, drukker <laughs> mee bezig zijn nog. Uh, die moeten een recensie uh, afleveren. Ach, dus uh, die zijn volgens mij, ja. uh, die zie je de komende paar dagen niet meer. Die TV zijn uh, voor hun werk uh, Diablo aan het spelen. Dat lijkt me geen slechte baan voor ze. Ja, inderdaad. Die uh, hebben uh, geen, geen slechte baan. Uh, Oké. Okay. Dank je wel in ieder geval voor je toelichting. Rob Ottens van xgngaming.nl over uh, je uitleg over Diablo 3. Ja, graag gedaan. Live muziek in de nacht bij ons in de studio is Hitme TV aanwezig. Men and Mice. So a self-satisfied You smoke and fuck as much as you like Not as much as they say Not quite, you used to inspire, led by the sea with hookers and wives. Wait for the return of men and mice. Wait for the relief from crime and vice. So, you lie and cheat You get what you want But not what you need By the end of the night Your love, it's far away It wrote you a letter lost at the cave Of good hope and dismay Of good hope and dismay Wait for the return of man and might voor Hitmeet TV met z'n tweeën. Ja, het ging snel. En normaal gesproken altijd pas om uh, kwart voor vier het applaus uh, van ons tweeën voor de band in de studio. Maar uh, jullie hebben morgen een drukke dag. Drie <laughs> nummers gespeeld en uh, jullie willen toch uh, lekker nog naar huis. Het is al laat natuurlijk. Ja, het is... Uh, de dag zit een beetje op voor ons. Ach, ja, nee. Nee, maar, ja, het het zijn nee, jullie, jullie vergeven. Jullie hebben nog voor de uitzending een nummer ook al ingespeeld dat is opgenomen. Dus het is niet het laatste wat we van Hitmeet TV gehoord hebben. Mm -hmm. Welk nummer gaan we straks nog horen? Uh, it could happen. It could happen. It, it could even happen tonight. <laughs> en dat staat ook op de nieuwe CD van jullie. Ja, uh, ja dit is alles uh, wat we net gespeeld hebben. Ja, behalve Maybe the Dance van het eerste album. Ja. Het is een bijzonder album. Hè? We hadden het al eventjes over de uh, muzikale factor. Maar er is yeah. ook heel veel ge gepraat over uh, de vormgeving van het ding. Hebben yeah. jullie een. een uh... Ja, wat is het eigenlijk? Een creatieve truc uitgehaald? Een creatieve truc? Iets origineels truc. bedacht. Ja hoor, nee, je mag het alles noemen. We hebben, we hebben uh, het, het, het artwork... in plaats van dat we, een, uh, dat we eigenlijk het nieuw hebben laten drukken... hebben we onze eigen oude cd's uit de kast gepakt... omdat we er toch... Niks meer mee doen. En we hebben met een stansapparaat hebben we de, de, de artwork van het nieuwe album in, in die oude hoesjes uitgesneden, uitgestanst eigenlijk. En zo van, uh, van, die, van die oude CD's, uh, die hebben eigenlijk een nieuw leven gegeven. Zo. Ja, want de CD heet uh, 413. 431. Het, het, zijn, het zijn ja. eigenlijk acht verticale streepjes die, die eigenlijk de, de verticale streepjes zijn die over, overblijven als je. Als je uh, uh, alle andere, als je de horizontale en de verticale weghaalt, uit ja. onze naam. Ja, ik probeerde het uit mijn hoofd te doen, dat was een slecht idee. <laughs> uh, maar die, hoe, hoe, maken jullie echt, als, stel dat ik een CD bij jullie kopen, dat kan vast. Ja. K Krijg ik dan een CD of moet ik. Uh... Ja, je kunt, uh, dus we hebben dat, we ja, tour, onze tour zit er net, net op. Maar bij de live tour hadden we ook gewoon onze, onze standsapparaat bij ons. Dus dan kon je live een CD inleveren en dan maakten we ze ter plekke. Op maat, dus dan kwam jij met een, een heel gooi CD, bijvoorbeeld. <laughs> en dan sneden wij die netjes aan stukken. Ja, dat zou wel een flinke klus geweest zijn in de optreden dat je al die dingen, of was, ja. er, was er weinig belangstelling? Nee, nee, nee, dus, nee, een heleboel mensen hebben dat gedaan. Uh, uh, ja, nee, we hebben echt uh, we hebben, we hebben flink staan, Stansen. Ja, we hadden we hadden er ook een heleboel van tevoren gemaakt, dus uit onze eigen collectie. Ja, dus, uh, dus die lagen ook klaar. Wat, maar, wat zijn de, de slechtste CD's die jullie versneden hebben? Die slechter, ja, boys ja, de, al bestuurd. Boys uit. hebben we wel eens, we, ja, volgens mij, er zat wel wat, wat, wat, wat, oud, uh, wat ja, wat wat, wat, wat, meisjes die hun bakvisverleden verwerkte bij ons aan de, aan de merchandise tafel. ja. Ja. Dus dat wil zeggen, de, de Backstreet Boys. Ja, zo, nee, zijn dat hebben, echt in ja, jullie collectie? Nee, dat, zat, dus, dat was dus iets wat mensen meenamen. Mee oh, eh, dus. ah, en er zijn mensen die kijken er op twee verschillende manieren naar. Dus er zijn mensen die zeggen van... Ja, je, je, je, je voert een soort van agressie uit op zo'n cd. Dus er waren ook echt mensen die kwamen zoiets van... snij deze maar aan stukken. Maar er waren anderen ook die, die zeiden van... ja dit is juist een cd waar ik heel veel om heb, om heb gegeven. En die vinden het juist tof dat we daar iets, iets mee doen. Mee doen. Ja. Okay. Ja. En dat gaan jullie ook gewoon nog mee door uh, de komende tijd? Of is het nu wel klaar met het stansen? Nee, dat, dat album, dat, bedoel, we hebben er al een zootje verkocht, maar, maar dat album dat moet naar buiten. We stansen, als het, als het nodig is, dan stansen we nog een heel jaar door. Ook ja. voor de luisteraar van Radio 1. Waar kunnen ze heen als ze een speciaal gestanste dd'tje willen? Uh, in de winkel liggen ze ook gestanst. Uh -huh. dus, uh, dus je kunt gewoon bij elke betere platenzaak kun je hem gewoon krijgen. Ja. Hebben jullie dat met de hand zitten doen die, in de winkel? Ja, hebben we ook echt? allemaal met de hand zitten doen. Er zijn ook film, staan oh. ook wel filmpjes van online hoe we echt uh, met holle ogen... Hoe, hoeveel uh, zijn dat er geweest dan? Hoeveel CD's hebben jullie zo gemaakt? Uh, we zijn begonnen met... Ja, we hebben, er, we hebben er, voor de winkels zijn er duizend gemaakt. Uh. Ja. En dan wow. hopen we niet dat het platina wordt. Alhoewel platina niet eens zo heel veel CD's cd is. Ja. Mee, hoor. En uh. weet je, ik knip ze allemaal met liefde. Als, die muziek, uh, als dat album bij mensen komt, dan uh, doe ik het allemaal graag. En een hele gaaf videoclip bij... Uh, ja, morgen komt onze single uit... Dus wat we net aan het begin de voor industrie. jullie hebben geprimeerd op de landelijke radio in de akoestische fluitversie. Uh -huh. Die komt morgen in de Brute Beukversie met een, met een gekke video gemaakt door onze goede vriend Niels Schermens. En eh, daar zijn we echt trots op. Ja. Oké, okay. nou, dankjewel dat je voor jullie komst naar de studio. Ook blij dat het allemaal weer recht zit is met ja. mijn oude lokaal omroepverleden. Ja, dat je, dankjewel. Jullie bent en... ook minder rood aangelopen ja, dan aan ja. het begin. Het <hijen> <Dat> is fijn <hijen> dat we kunnen oplossen. Okay, nou, Dank jullie wel nogmaals en uh, tot een volgende keer. Ja, tot straks namelijk. Tot nou, tot straks, dan horen we he. nog een liedje van ze. zeggen weg. Goed, u luistert naar nog steeds wakker. Het is uh, 18 minuten, eigenlijk 19 minuten over drie. Uh, we zijn uw krantenverkoper net voor met de nieuwtjes uit de kranten van vandaag. te beginnen met Spits. Mega claims om implantaten, komt namelijk die krant. Advocaten van vrouwen die ernstige gezondheidsklachten kregen... door borstimplantaten, leggen een mega claim neer. Dit doen ze zowel bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg... als ziekenhuizen en artsen. Ook het bedrijf TUV die de beruchte pip-implantaten produceerde, kan een claim verwachten. In Nederland hebben naar schatting tussen de 1100 en 1400 vrouwen pip-implantaten. Wereldwijd zijn dat er honderdduizenden. Veel vrouwen hebben last van gezondheidsklachten en doorlekkende, doorlekkende prothesen. Volgens advocaat Shanta Singh is er haast geboden met het indienen van klachten en een claim. Medische instellingen mogen anders na 15 jaar het dossier vernietigen. Ochtendblad Trouw spreekt van een ware machtsstrijd in de politiek Den Haag. En dit keer niet om zetels, maar over het controversieel verklaren van onderwerpen. Oppositiepartijen partijen willen graag een stokje steken voor de behandeling van diverse onderwerpen. Volgens hen kunnen bepaalde besluiten niet worden genomen met een demissionair kabinet. De opstellers van het lenteakkoord zien het anders. Een van hen zegt anoniem tegen Trouw, dit is een uniek in de parlementaire geschiedenis, dus gaan we ermee door. Vooral de PvdA en SP zitten hierdoor met hun handen in het haar. Wij besteden regelmatig aandacht aan de dag van... want elke dag is het wel een dag van iets. Aanstaande zaterdag is het de wereldwijde voedselrevolutiedag. Reden te meer van Metro om de Britse chefkoop Jamie Oliver te interviewen. Hij roept iedereen op om mee te doen. Oliver is niet tegen hamburgers of pizza's, maar wil wel dat we bewuster eten als je iets eet, dan wordt het onderdeel van jezelf en heeft het direct invloed. In het vraaggesprek met Metro geeft Oliver ook de sleutel tot gezond eten. Dat is namelijk de passie voor lokale productie van eten. Tot slot het Nederlands Dagblad. Donderdag is het Hemelvaartsdag. Reden genoeg voor een onderzoek onder christenen. En wat blijkt? Ze zijn verlegen op Hemelvaartsdag. Dit komt vooral door de onduidelijkheid die er, wat er die dag te vieren valt. Jezus Hemelvaart wordt eerder als een afscheid ervaren. Predikanten merken dat de kerkdienst op Hemelvaartsdag slecht wordt bezocht. En ze vermoeden dat dit komt omdat het op, de, op een doordeweekse donderdag valt. En die dag als kerkelijke dag wordt cultureel minder sterk beleefd. Dit en nog heel veel meer onderwerpen morgen. Die vallen op uw deurmat de kranten dan. Ja. So. Uh, iedere week in nog steeds wakker hoort u het satirisch weekoverzicht van de Speld. Globaal Nieuws van de Speld met Diederik Smit. Goedenacht van harte. Welkom bij Globaal Nieuws van de Speld op Radio 1. En We beginnen met het nieuws. De Elfstedentocht is definitief van de baan. Lange tijd werd gehoopt op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten... Maar vandaag kwamen de rayonhoofden tot het besluit de tocht niet uit te schrijven. Als we het in de zomer doen, dan concurreren we met het EK, de Tour de France en de Olympische Spelen. En dat moet je als organisatie niet willen, al dus ijsmeester Henk Kroes. Ook de dikte van het water is volgens Kroes op veel plekken nog niet voldoende. En dan, in Den Helder is een nieuw hol geopend voor kutmuziek. Afgelopen week ging een tent open, speciaal ingericht voor mensen die graag naar Teringherrie luisteren. Volgens burgemeester Koen Schuiling is tyfus van vitaal belang voor een betrokken samenleving. Ja, we gaan even luisteren naar een fragment van de opening van het nieuwe hol. Ja, en u hoorde Fokking Hostile van Pantera. Ja, deze week zijn de eindexamens op de middelbare scholen weer begonnen. En dat betekent natuurlijk ook weer veel klachten. Scholierenorganisatie Lax zegt al 324 klachten binnen te hebben over onduidelijke vragen en luidruchtige groepsverkrachtingen tijdens de examens. Het aantal klachten over groepsverkrachtingen is voor het derde achterin volgende jaar gestegen. Aan de telefoon is Lax woordvoerder Bernard Kast. Ja, uh, hoe komt het dat dit aantal voor het derde jaar op rij is gestegen? Nou, ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat leerlingen ook kritischer zijn geworden. Hè? Niet alles wordt zomaar klakkeloos geaccepteerd en zaken worden sneller bij ons gemeld. En zijn er de afgelopen jaren dan geen maatregelen genomen om dat aantal terug te dringen? Ja, zeker. Er is van alles geprobeerd om het aantal te beperken. Uh, scholen hebben borden opgehangen, we hebben folders gestuurd naar de ouders. Er zijn meer surveillanten ingezet. Maar het blijkt toch een hardnekkig probleem. Ja, want toch nog even, wat is precies het probleem? Ja, uh, toch de geluidsoverlast. Zeker als het dus in dezelfde zaal plaatsvindt... dan zeggen veel leerlingen dat ze het moeilijk vinden om geconcentreerd te blijven. En wij zeggen altijd, als leerlingen moeten slagen... dan is concentratie een vereiste. Uh, en dan kun je daar dus geen groepsverkrachtingen bij gebruiken. Helder. Tot slot, uh, zitten we hier over een jaar weer met hetzelfde probleem... of hebben we dan... Geen verkrachtingen meer tijdens de eindexamens. Nou, alle groepsverkrachtingen tijdens de examens voorkomen, dat gaat niet lukken. En dat moet je volgens mij ook helemaal niet willen. Maar waar het om gaat is dat er nu duidelijke afspraken over gemaakt moeten worden. En daar moet naar gehandeld worden. Want nu weten veel leerlingen niet waar ze aan toe zijn. Dat maakt ze onrustig. En zo kom je in een vicieuze cirkel terecht. Bernard Kast, dank voor deze toelichting. En tot zover deze aflevering van Globaal Nieuws van de Speld. Het is voorbij. Dag. Dat kan niks anders zijn dan de speld. Meer van de speld op www.speld.nl. Opluchting onder veel luisteraars van jongerenzender Funix. Door de bezuinigingen van het Rijk en het stopzetten van de gemeentelijke subsidies... dreigde de zender voor goed te verdwijnen. Maar vandaag was er plotseling de redding. Funix en de Nederlandse publieke omroep kwamen tot een overeenkomst. En dus blijft de jongerenzender bestaan. Interim-directeur van Phoenix, Rocky Toetero, is dus op dit uur ongetwijfeld nog aan de champagne, meneer Toetero. Goedenacht. Nou, <laughs> die hebben we een aantal uh, uren geleden al, uh, al verorberd. En uh, nee, op dit tijdstip, uh, nee, ik moet al helemaal niet aan champagne denken nu. <laughs> maar er was wel reden tot feest. <laughs> ja, absoluut. Uh, het, het is een uh, historische dag uh, geworden. Uh, er is lange tijd onzekerheid geweest, uh, inderdaad, over de vraag of Phoenix wel zou blijven bestaan. Uh, veel onzekerheid ook bij de luisteraars. En wat opvallend is geweest in de afgelopen maanden... in die periode van onzekerheid... is dat luisteraars ontstrouw zijn geble gebleven... En ja, dat is ook wel gebleken uit uh, de enorme hoeveelheid uh, uh, gedownloade apps van Funix uh, in de afgelopen maanden. Uit mijn hoofd gezegd, ik, ik geloof dat we nu al tegen de 300.000 uh, aan zitten. Uh, ja, dat is toch wel een indicatie uh, dat het station uh, geliefd is bij uh, veelal jonge luisteraars. Maar u zegt, er is één ding opgevallen wat mij heel erg opviel, want ik heb het een ja. beetje gevolgd. Is ja. dat het eigenlijk heel slecht ging met Funix. En toen kwam Rocky mm -hmm. Tuuteru, die werd de interim directeur. En ja. nu is het gered. Bent u de redder van Funix? Nee, zo zo kun je dat uh, niet zo bescheiden. Uh, niet... Nee, nee, nee, nee. Ik ben absoluut niet uh, bescheiden. Ik heb dat uh, samen gedaan met uh, het bestuur van uh, van Phoenix, uh, en dat bestuur dat uh, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de vier uh, lokale omroepen in de uh, vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ik heb dat samen met uh, directieadviseurs gedaan en andere collega's. Uh, natuurlijk heb ik daar het voortouw in uh, genomen. En heb ik ook de onderhandelingen gevoerd met uh, de NPO. Uh, en zeker mijn handtekening staat eronder. Ja, ja. Maar was het niet zo toen u uh, begon? was volgens mij uh, eind vorig jaar. Oktober. Uh, ja, vorig oktober jaar. vorig jaar. Uh, dat mensen zeiden, uh, doe het niet, Phoenix uh, Het is een zinkend schip, een heel mooi project. Maar uh, dit, gaat, dit gaat niet lukken? Nee, ik, ik had een volledig ander sentiment. Wat je moet weten is dat uh, ik zelf in de tachtige jaren heb ik uh, vergelijkbare radio gemaakt. Toen ook voor de publieke omroep. En dat heette toen nog Radio 3, wat nu 3FM is. Uh, dat heette toen Radio Thuisland. Uh, en ik herkende me terug in Funix uh, toen het begon in 2002. Ik, uh, ik heb ook deels aan de wieg gestaan van Funix. Uh, ik heb de eerste generatie programmamakers heb ik gecoacht en eh, opgeleid en geleerd om interviews te maken en om te presenteren. Dus mijn hart is altijd wel aan FanX uh, uh, uh, verbonden gebleven. Uh, en, en juist op het moment uh, dat het, eh, zoals jij dat uh, zelf net aangaf, een, een zinkend schip uh, was, toen dacht ik bij mezelf, ja, maar met wat ik kan en met, met wat ik weet wil ik me inspannen om het uh, station uh, uh, duurzaam te laten. Want hoe kan het eigenlijk dat het nou uiteindelijk toch nog goed is gekomen? Ba Wanneer is er een moment geweest dat men zei: Nou, eigenlijk heeft u wel gelijk, meneer Toeteren, we moeten inderdaad maar eens gewoon die subsidie alsnog door laten gaan? Nou, kijk, we werden altijd uh, sinds de start gefinancierd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen uh, uh, en daarnaast ook door de vier afzonderlijke grote steden: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en, uh, en Utrecht. Um, Beide overheden hebben aangegeven... dat ze per 2013 uh, zouden stoppen met de financiering... om allerlei redenen. De een had geen geld meer... en de ander vond het niet belangrijk meer. Uh, maar er was één partij... die altijd in Funex is blijven geloven... en dat is de Nederlandse publieke omroep. En waarom bleven zij in Funex geloven? Omdat uh, Funex een... Uh, groepen jongeren in de Nederlandse samenleving weet uh, te bereiken... weet te bedienen met nieuws, informatie, met muziek en entertainment... waar andere stations, waar andere zenders in Nederland niet of nauwelijks in slagen. Ja, de multiculturele de, uh, doelgroep, zeg maar. Niet alleen, wij noemen het ook uh, de stedelijke jongeren. En, en dat zijn niet alleen uh, jongeren van, van oorsprong uh, niet-Nederlandse origine. Dat zijn ook hun leeftijdsgenoten die, uh, ja, die, die Nederlands of Nederlandse dan Nederlands uh, zijn. En, dus toen ik begon was de enige optie, kijk of met de Nederlandse publieke omroep verder uh, gewerkt kan worden. Want die, juist die Nederlandse publieke omroep, de NPO, die, uh, die was van mening... Hey, wij kunnen met onze uh, radioprogramma's, met onze zenders, op dit moment juist die hele specifieke groep uh, nieuwe jongeren, die kunnen we niet bereiken. En dat kan Fannyx wel. Ja. Nou, en nu bent dus geslaagd. Dus, dus ja, ik ben geslaagd. Ja, we zijn geslaagd, ja, inderdaad. Ja. En u kunt op zoek naar een nieuwe baan ook gelijk, hebben we net gehoord. Het <laughs> is een mooie dag en een treurige dag, maar u, u weet ongetwijfeld weer ergens aan de slag te komen. Nou, nou ik, ik, ik, uh, ik, ik ben al, uh, ik, ik heb een eigen uh, bedrijf ja. en uh, het werk dat ik uh, voor en met Fenix heb uh, gedaan is een onderdeel van mijn werkzaamheden. Dus ik zit absoluut om werk niet, uh, niet verlegen. Nou, en, en volgens mij zijn er altijd nog goede sentimenten, ook naar uh, langs de lijn bijvoorbeeld op onze eigen radio heen, zender hier. Volgens mij dat ja, u zeker. altijd... En welkom terug, meneer Toertero. Ja, absoluut. <laughs> nou, in ieder geval goed dat Funix uh, uh, volgens mij voor uh, naar Nederland dat het gered is. En uh, mede dankzij u, Rocky Tuuteru, dank u wel. Graag gedaan. Het is een nacht vol nieuws. Het nieuwsminuutje. in Inge Stol stelde het samen. Vorig uur hoorde u het al van NOS-verslaggever Wilma Borgman. Het lenteakkoord tussen VVD, D66, CDA, ChristenUnie en GroenLinks is definitief.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 Onder de gordel, zo reageerde Henk Bleker... een van de kanshebbers voor het lijsttrekkerschap van de CDA. Vanavond op de kritiek van zijn partijgenoot Herman Wijvels. Wijvels liet Bleker liever niet de nieuwe leider van het CDA worden. En Bleker speelde volgens hem een ethisch dubieuze rol... na de verkiezingen van 2010. Bleker zelf reageerde in Knevel en Van den Brink. Hij distanceerde zich van Wijfels. Volgens Bleker wil Wijfels van het CDA... een soort christelijk groen links maken, en hij niet. En dan naar de Japanse beurs in Tokio staat er licht verlies op de borden. De Nikkei opent 0,4% in de min. Het nieuwste minuutje. Dankjewel Inge.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 Koen op Radio 1. Lef About It uh, hoorde u hier bij nog steeds wakker. En zometeen onze politieke verslaggever Jesper Stoffelen. Vannacht is het uh, ontzettend uh, politiek heftig geweest. De vijf partijen van uh, het Koendoes coalitie zijn op de laatste details eruit gekomen. Er is dus een, uh, een begroting die gemaakt kan worden. Maar uh, overdag gebeurde er ook al genoeg. En dat wordt samengevat door onze politieke verslaggever Jesper Stoffelen. Dat zometeen. Lodewijk van den Berg, Wubbel Okkels en André Kuipers. Drie Nederlanders die de ruimte in zijn geweest. En er gaat een vierde bij komen. Nout van Zon, De eerstejaarsstudent luchtvaarttechniek aan de TU Delft... namelijk vandaag een SC-wedstrijd uitgeschreven door de KLM. Zijn onderwerp waterstof als toekomstige brandstof voor vliegtuigen... zijn prijs een ruimtereis. goede nacht. Goedenacht, goedenacht. Ja, toen je ja, aan je eerste jaar begon luchtvaarttechniek, denk ik niet dat je na uh, drie kwart jaar had kunnen denken: ik ga de ruimte in. Nee, daar, daar heb je helemaal gelijk in. Dat, uh, nee, dat was niet wat ik uh, in gedachten had uh, in augustus. Nee. Maar, hoe, hoe is nee. het zo gekomen? Een, een SE wedstrijd? Inderdaad, inderdaad. Nou ja, wat moest je doen? Ja, oké. Okay, nou, ik moest. Uh, het was een eer, uh, de eerste ronde was uh, een je concept uh, op een avioertje uh, uitbeelden. En toen, uh, toen werden daarvan van de eerste geloof ik 170 uh, entrees werden de tien beste gekozen. En uh, daar zat ik dus bij. En toen, uh, toen moest ik het hele concept helemaal uitwerken. een rapport van tien uh, van pagina's. Met uh, alle, alle wiskunde en alles wat erachter wat, wat erbij hoort. En uh, nou, toen, uh, toen is er een jury bij elkaar gekomen. Waaronder, uh, waar, waar, waaronder de CEO van KLM, Peter Hartman ja. de, en zo. Maar die, heeft, uh, je hebt het ja, die het al... heeft de beste gekozen. Je hebt het allemaal uit moeten werken. Dus, ja, uh, dus ja. naast dat jij de ruimte in gaat, hebben we ook een oplossing voor het uh, energieprobleem. Kerosine hebben we niet meer nodig om uh, uh, uh, vliegtuigen te laten vliegen. We kunnen het ook op waterstof doen. Ja, dat, dat, kan, dat kan. Dus op dit moment is het wel... Uh, de bottleneck staat op dit moment te duur. Ja, uh, maar ik verwacht wel uh, de olieprijs die blijft Psst. stijgen. Uh, en met de technologie die je uh, die langzamerhand steeds verbetert... zal de waterstofprijs uh, ook... Uh, lager worden. En dan uh, op, op een gegeven moment zal uh, waterstof goedkoper worden dan op uh, dan kerosine. En dan wordt het natuurlijk ook echt gunstiger om ermee te gaan vliegen. Ja, dan was het vorige waterstof um, vliegapparaat de Hindenburg. Uh, nou, dat, dat heeft u niet helemaal gelijk in. Het dus was in 1988 op Toepelef ook uh, een, een, een vliegtuig uh, op, van met straalmotoren op waterstof uh, laten vliegen. Uh, wat, wat wel het grote verschil met de Hindenburg is, dus met de Hindenburg was het eigenlijk een uh, we hebben waterstof gebruikt als, als een gas. En uh, met, uh, met de straalmotoren en mijn concept wordt het gebruikt als vloeistof. Ja. En het heeft toch hele andere eigenschappen. Veiliger. Ja, dat ja. ook. Ja. En gaat het ook echt gebeuren dan? Want het is een SC-wedstrijd. Je hebt de best mogelijke prijs gewonnen. Daar gaan we het zo nog even over hebben, denk ik. Ja, ja, zeker. Uh, maar gaat het ook echt gebeuren uh, dat de KLM bijvoorbeeld uh, hiermee aan de slag gaat... en hier echt gaat proberen iets van te maken? Ja, nou, dat weet ik niet. Weet ik niet. Uh, het zou best kunnen dat ze zelf al met dit soort ideeën aan het spelen zijn. Hè. Ze zijn nu ook heel erg bezig met, uh, met biobrandstoffen, ja. uh, met daar testvluchten mee aan het maken. Dus het zou, ja, dus, uh, misschien is wel, het zou best kunnen dat voor elkaar de, de volgende stap uh, waterstof is. Nou, het was in ieder geval de moeite om je een uh, prima prijs te geven. Ja, <laughs> <laughs> zeker. Ja, je, uh, de, wat, gaat er, wat gaat er gebeuren straks? En wanneer vooral? Uh, gaat... Nou... De, de plan is om het in 2014 uh, de eerste ruimtevluchten, mm -hmm. uh, is de eerste commerciële ruimtevluchten waar ik dan bij zal zitten, um, uh, met, uh, van start mee te gaan, vanaf Curaçao. En dan, uh, dat zijn, dan hebben we het over vluchten, vliegen vliegt met z'n tweeën, hè, met de piloot en, en jezelf. En dan is de vlucht van uh, een uur waar je op een hoogte van uh, 103 kilometer komt en dan ben je dus in feite gewoon echt in de ruimte. En dat, dat zijn niet die, die vluchten die André Kuipers bijvoorbeeld heeft gemaakt. Zo'n dus Sojus-raketten ergens vanuit het de nee. desert in uh, Rusland nee, en dan dat, omhoog, nee? Nee, dat is wel wat anders, hè, want, uh, de, de Het is, is eigenlijk juist, gewoon een soort personenvliegtuig... die alleen dan nog extra hoog kan en voor de commerciële doeleinden dus... echt dat soort ruimtereisjes maakt. Ja, ja inderdaad. Dat is ook echt, is ook een echt commercieel maar, project. Maar dat, dat, dat, uh, ja, dat kost in het begin natuurlijk miljoenen om dat te, te mogen doen. En dat is nu gewoon jouw prijs geworden. Ja, nou, dit... Ik het kost op dit moment 75.000 euro. Nou. Oh, oké. Okay. Dat is helemaal miljoen. Dat zou ik niet mis. Waar, waar vliegen <laughs> een vliegtuig eigenlijk op? Dat weet ik Wat Is, is het een vliegtuig eigenlijk? Ik heb geen idee hoe zo'n ding is. Oh, het is een vliegtuig. Ja, wat noem je het vliegtuig? Ja, het heeft vleugels, het heeft een rond. Uh, het, nee. uh, het is eigenlijk een combinatie van een soort raket en een vliegtuig. Hè. Uh, het is een heel, heel klein apparaat. Er zitten maar twee mensen in. De achter een heel grote motor. Met, uh, geloof vier, uh, vier raketten die erin zitten. Waardoor je binnen drie, vier minuten op die, op die hoogte komt uh, waar de motoren uitgezet worden. maar dan wordt de rest van de vlucht uh, is een, in, is eigenlijk wordt naar beneden gezweefd. Uh, als ja. het ware. En hoe lang ben je dan in de ruimte? Ah, denk ik denk, ik geloof de hele vlucht is een uur, dus ik zou zeggen drie kwartier. Ah, ja. Ja. Het is wel bijzonder, toch? De, je ja, wordt gewoon de vierde, de vierde Nederlander in de ruimte. Ja, Waarvan bijken, eentje, is... eentje kent niemand, Lodewijk <laughs> van der Berg. Het is omdat hij half Amerikaan is, dus die telt niet echt. Dan <laughs> dan nog, en dan nog Wubbel Okkels, André Kuipers en dan ook Nout van Zon. Ja, is, ik moet het zelf ook nog even beseffen. Het is, uh, het is eigenlijk gek voor woorden, maar het is, ja, het is prachtig. Ja en De naam ja. had je wel mee in ieder geval. Dat, dat zou je een paar keer gehoord hebben vandaag, denk ik, of niet? Astro ja, astronaut. Ja, astronauten heb ik al een paar keer gegooid vandaag. Ja, en van, ja, van zon past ook het. prima. Ja, dat, dat kan ik wel zeggen. <laughs> het is een mooie prijs. Gefeliciteerd en uh, dankjewel. Uh, kom veilig terug, zou ik zeggen. Dank je wel. Deze nacht waren bij ons in de studio de mannen, of tenminste in ieder geval deel van de band Hit Me TV. En uh, ze moesten eerder weg, want uh, er wordt een biologie uh, ...project gedaan op de school waar die man lesgeeft, eigenlijk eindexamen zou moeten ja. En daardoor <laughs> spelen ze straks niet echt een nummer, maar wel live, maar dat is opgenomen. Dat zometeen, want we gaan eerst naar Den Haag. Ja, het politieke recess is voorbij en dus stonden vanmiddag om twee uur nieuwsgierige Kamerleden weer klaar voor het vraaguurtje. Parlementariërs roepen naar aanleiding van berichtgeving in de media, bewindslieden ter verantwoording... ...en het voltallige politieke journal staat dan weer te trappelen om daar verslag van te doen. Wij kunnen er natuurlijk niet achterblijven. En dus sturen we wekelijks onze frisse verslaggever Jesper Stoffelen naar Den Haag. Vandaag richt hij zijn microfoon op de sigarettenindustrie. Want Nederland is genomineerd voor een weinig prestigieuze prijs. Onze Jesper sprak met SP-Kamerlid Henk van Gerwe en met de minister van Volksgezondheid Edith Schippers. Nederland is onlangs genomineerd voor de Marlboro Man Award. Een onderscheiding die aan landen wordt toegekend... omdat zij door hun beleid tegemoetkomen aan de tabakindustrie... SP-Kamerlid Henk van Gerpen wilde wel eens weten hoe dat kan... en dat vroeg hij aan minister Schippers van Volksgezondheid. Waarom? Nou, Omdat uh, dit kabinet, uh, zeg maar, het uh, tabakspreventie... dus het voorkomen dat mensen roken of dat mensen stoppen met roken... dat ze daar absoluut geen uh, prioriteit aan geven. Sterker nog, uh, ze breken uh, een heleboel af. Uh, we hebben uh, stoppen met roken, dat heeft ze uit het uh, pakket gehaald... waardoor 144.000 mensen minder zullen stoppen met roken in de toekomst, dus dat is een hele slechte maatregel. En wat zij ook doet, het zijn nog twee andere dingen, dat is uh, ze heeft uh, contacten met de tabaksindustrie. Terwijl wij internationaal hebben afgesproken, dus via de Wereldgezondheidsorganisatie, dat het ministerie van Volksgezondheid geen contacten onderhoudt met de tabaksindustrie ter voorkoming van de invloeding van de tabakslobby op het beleid van het ministerie. Ten derde nog tenslotte de, het Stivoro, het kenniscentrum uh, voor tabakspreventie. Dat wordt volledig gesloopt door deze minister. Minister Schippers, die neemt deze nominatie. Niet echt serieus. Ik schijn daarvoor genomineerd te zijn. Ik heb het persbericht goed gelezen. Uh, het is jammer, het persbedlicht is behoorlijk eenzijdig en onjuist. Dus ik vind dat ik ja, ook niet op goede gronden genomineerd word. Dit kabinet heeft de boetes uh, voor overtreders van de horeca, uh, het rookverbod in de horeca, heeft die boetes verdubbeld. Uh, dit kabinet heeft het geld wat beschikbaar is voor scholen om kinderen bewust te maken van de risico's van roken, van alcohol drinken, van onveilig vrije verdrievoudigd. Dus wij voeren misschien een ander preventiebeleid, maar we voeren wel degelijk een preventiebeleid. De prijs waar het allemaal om gaat, die kent minister Schippers niet. Nee, ik had er nog nooit van gehoord. Meneer van Gerven, die denkt daarentegen dat ze wel heel goed weet wat de prijs inhoudt. Nee, nee, nee, daar uh, wil ze ook uh, niet aan herinnerd worden. Maar je kent, iedereen weet, de Marlboro Man, hè, dat is de bekende cowboy op het paard uh, van het merk uh, Marlboro. Uh, die man is inmiddels overleden, uh, trouwens aan uh, longkanker. Er uh, dus is slecht mee afgelopen, maar dat is het... Uh, de, die prijs dat is uh, het voorbeeld van een, een land wat zich leent uh, voor de tabakslobby om uh, tabaksgebruik juist te stimuleren en de belangen van de tabaksindustrie uh, te verdedigen. En uh, ja, die prijs dreigt dus Nederland, uh, lees het ministerie van Volksgezondheid, lees uh, de minister van Volksgezondheid, lees mevrouw Schippers, uh, dreigt die te krijgen. Minister Schippers die vindt het allemaal overdreven. Zij vindt het huidige beleid zeer effectief. Het aantal rokers neemt af. Roken begint ook wel. Voor, na, naar mijn mening. Wat uit te raken. En dat is een goed ding. Uh, roken is ontzettend slecht voor de gezondheid. Uh, het is hinderlijk voor mensen die daarnaast zitten. En ik vind, ik vind het van belang dat we in ieder geval jongeren met name waarschuwen voor de risico's van uh, roken. En dat gebeurt goed door de twee organisaties samen te voeren. Dat gebeurt goed door alle organisaties die zich bezighouden met allerlei ongezonde levenstijden, om dat in één instituut te doen. Dan kun je dwarsverbanden leggen, je kunt van elkaar leren, je kunt onderzoek delen, je kunt je krachten bundelen. Allemaal goed. Dus u bent niet van plan om dit plan nog van tafel af te vegen? Nee, ik ben niet onder de indruk, nee. Volgens meneer van Gerven is er wel degelijk een probleem. Maar zijn ook de oplossingen binnenhand bereikt. De geneesmiddelen die uh, nodig zijn om te stoppen met roken... weer terug in het pakket, dat betaalt zich dubbel en dwars uit. Dat leidt tot veel minder doden in de toekomst. Dat is enorm van voordeel voor de gezondheidszorg in Nederland. Dat is één. Ten tweede, zij moet uh, alle banden die er zijn met de tabaksindustrie... alle contacten volledig verbreken, 100%. En uh, ten derde zou zij, uh, laten we zeggen, het kenniscentrum Stivoro... wat al 40 jaar ontzettend veel goed werk doet, wat heel veel... Uh, wat ons veel kennis geeft waarom kinderen gaan roken, hoe dat je kunt stoppen met roken. Die kennis moeten we niet weggooien door het weg te bezuinigen, maar dat moet in stand gehouden worden. Maar de boodschap van meneer Gerven, die blijft toch ook duidelijk? Ja, we hadden nog maar een paar jaar geleden was Nederland aan de top als het gaat over tabakspreventie. Die had een hele goede naam. En dat we nu in een situatie zijn geraakt dat de minister dus de Marlboro Woman Award dreigt te krijgen. Nou ja, dat is toch een, uh, een blommage van de eerste orde. Ja, u hoorde een reportage van onze verslaggever Jesper Stoffelen. Net spraken we met uh, Noud van Zon... die de ruimte in mag, ja. die naar de sterren gaat. Um, maar we hebben al een Nederlander nu in de ruimte zitten. Dan nog een, uh, een heel eind verderop, namelijk onze eigen André Kuipers. Die komt uh, binnenkort weer terug op aarde. En zijn afwisseling is de ruimte ingegaan. We gaan het er zo meteen over hebben. Um, maar eerst gaan... het opgenomen nummer ja. van de band die bij ons was. Hit Me TV. Ze hebben drie nummers gespeeld live in de studio en ze hebben eentje van tevoren opgenomen omdat ze dus weg moesten. Hit me TV, it could happen. All this time we spent on the battlefield trying to find back our beloved. save your breath. If you can't destroy it is better you do not go there. If you can destroy but you long to be a star even happen tonight but you need to be able to kill whatever you bring to life oh oh, oh. Somebody called and I fell asleep When I ran into you I just needed to eat And a band was playing some music from sheets And trying to hard Somebody called and I fell asleep I just needed to eat and a band was playing some music from sheep trying to hard save your, save your breath save your breath save your breath save your breath it could happen it could even happen tonight What you need to be able to kill whatever you bring to life. Oh, oh. Anderhalve maand komt onze eigen astronaut André Kuipers terug op de aarde. Vandaag vertrokken zijn drie opvolgers richting het ruimtestation ISS. Zij zijn met zes weken vertraging per Soyuz op reis van Baikonur naar de ruimte. Daar aangekomen doen ze wetenschappelijk onderzoek... en zorgen ze voor het onderhoud aan het ruimtestation. Hans van der Landen is van het Space Expo in Noordwijk. Goedendag meneer Van Landen. Ja, Ja, Hoe verliep die lancering vanmorgen? Het is... Uh... Prima en uitstekend uh, gegaan. Er is wat uh, oponthoud geweest. Er was uh, le een lek in de capsule. Uh, en uh, de afgelopen zeven weken is men druk uh, bezig geweest om de capsule opnieuw uh, te controleren. En uh, de lek te repareren. En uh, vanochtend is dus een uitstekende lancering geweest. En lek betekent? Dat hij ook echt lekt. Dus dat hij uh, niet uh, luchtdicht uh, is. En uh, nou ja, de, de, hoe dat kwam, dat is. Uh, voor, voor mij nog uh, steeds helemaal uh, raad, maar goed, het is opgelost. En uh, het ruimteschip is dus, uh, heeft een goede start gehad. En de drie uh, cosmonauten hopen dus uh, donderdag aan te komen bij het International Space Station. Ja. Nu, nu um, is uh, deze capsule uiteindelijk ook de capsule waarmee uh, um, André Kuipers weer teruggaat naar... Uh... Nee, oh, dus dat is niet, als een andere capsule? Uh, ja, dat was uh, vroeger zo, in uh, 2004, toen hij dus een uh, korte ruimtevlucht maakte. Mm -hmm. Toen ging hij dus met een, de ene capsule naar, beneden, naar boven toe. En met de andere capsule ging hij een week later naar beneden toe. Met de oude capsule die al een halfjaartje vast zat aan het internationale ja. ruimteje Maar uh, tegenwoordig gaan ze dus met dezelfde capsule waarmee ze gelanceerd worden oh, okay. weer naar beneden. Toe. Dus die hangt daar nog zeg maar, aan het uh, Space Station hangt nog de, de capsule waarmee die aangekomen is. En die gaat dan ook weer mee terug. Oké, okay. Maar het, het is wel de, de aflossing, de, de wisseling van de wacht eigenlijk, deze uh, drie mensen. Is het niet wat vroeg om uh, nu alvast die mensen daarheen te brengen? Want over anderhalve maand komt André Kuipers pas terug. Maar ja, nou het uh, systeem is dat het uh, internationale ruimteschon uh, be altijd bemand moet blijven. Minimaal de drie kosmonauten. Dat uh, zijn dus de drie mensen of, uh, die dus nu boven zijn. En uh, deze drie mensen komen dan erbij. En dan hebben we dus expeditie nummer 31. Uh, Zo'n week of twee geleden Toen uh, zijn er drie mensen dus uh, ook naar beneden toegegaan. En die maakten dan uit van de expeditie nummer 30. En uh, zo blijft uh, om de drie maanden komt er dus een verversing boven, en zo blijft er dus uh, elke half jaar komen, zijn er dus nieuwe astronauten boven. Dus is, er zitten tussen de de expedities zitten overlappingen, zodat er eigenlijk altijd uh, genoeg mensen zijn. Dat is de bedoeling. Hoeveel ruimte hebben ze in dat ding? Uh, nou, het zijn twaalf uh, uh, grote modules. En uh, bij een module moet je ongeveer voorstellen een uh, ruimteschip van uh, 10 bij uh, 5 meter. En eigenlijk is het heel, uh, ruimteschip zo groot als een voetbalveld hier op aarde. 107 bij 75 meter. Ja, en dat zit dan helemaal vol met apparatuur... En dat zit inderdaad helemaal vol met apparatuur. En uh, ja, er moet onderhoud uh, aangepleegd worden. Daar uh, is met name André Kuipers ook uh, druk mee. En uh, natuurlijk met zijn experimenten en met name op dit moment in de afrondingsfase. Want ja, het is de bedoeling dat hij op 1 juli weer naar beneden toekomt. Ja, gaat dat goed, denkt u? Want uh, met de Space Shuttle was er nog wel eens een probleempje. Uh, dat is inmiddels verleden tijd allemaal. Maar met deze schuurs ging het dus ook weer verkeerd. Is het wel een beetje veilig voor onze André? Uh, ik denk het wel. Het uh, is een betrouwbaar systeem. Het is uh, vrij robuust. Uh, het is een uh, vrij harde landing, daar moet ik er wel bij zeggen. Het is wel altijd spannend. Uh, kijk, er zijn uh, tijdens de landingsfase een aantal uh, uh, momenten die uh, best spannend zijn. Allereerst natuurlijk het uh, loskoppelen van het internationale ruimteje. Dat moet goed gebeuren. De luiken moeten goed uh, gesloten worden. Uh, daar hebben ze zoveel ervaring mee dat we daar alle vertrouwen in hebben. En dan uh, moet het ruimteschip gaan afremmen op de aardatmosfeer. Uh, dan moet er een parachute uitkomen. Uit, uit hij begint dan verschrikkelijk uh, te slingeren. Uh, dat weet André ook uh, voordat hij naar beneden toe komt. Dat, uh, dat slingeren dat is te vergelijken met uh, de schommel, bijvoorbeeld in de Efteling, Je schommelt dus uh, flink heen en weer. Je, bent, uh, je wordt dus heen en weer geslingerd in de capsule. En uh, dan komt de hoofdschutter uit en dan is uh, ze een uh, zachte landing te maken met zo'n 35 km per uur. En, uh, met 35 km per uur? Ja, dat is uh, de ongeveer de eindsnelheid. <lacht> zo. Dat is toch, toch nog een flink auto-ongeluk, zeg maar. Ja, het is, het is nog wel een flinke uh, botsing met de aarde. Ja. En uh, nou ja, dan uh, zijn de reddingsploegen nabij. Het, uh, ze weten precies waar die uh, capsule neer gaat uh, komen. En dan, uh, ja, dan worden ze de kosmonauten zo snel mogelijk eruit geteeld. En uh, ja, dan uh, komen ze dus uh, rustig bij. Dan gaan ze naar het vliegveld toe in uh, Baiknoer. En uh, daar uh, staat een vliegtuig klaar. En de andere die gaat dan rechtstreeks door naar Amerika. Ja, en dan weer veilig naar huis. En uh, nou, dat sloopt nog niet hoor. Hij uh, is nee. voor onderzoek. Of. En uh, hij moet hij eerst revalideren. Hij moet er echt bijkomen komen van de ruimte. Het van... is dus geen vakantie naar Frankrijk, Bastiaan. Ja. Nee. Geen vakantie nee. naar Frankrijk. Nee, het valt nou ook op. Nee, vakantie naar Frankrijk zit er nog niet in. Mm -hmm. niet. Goed, 1 juli begint hij dus met terugkomen. En vandaag is de eerste stap gezet. De afwisseling is de lucht in. Dank u wel, Hans van der Landen van de Space Expo. Graag gedaan.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 Situation number four, the one that left you want to moan, it tantalized you with its bay. Oh. Jack Johnson. En situations. Onze kolonist Diederik van Zessen ergert zich graag. En ook vannacht stapt we weer met het verkeerde been in bed. Ja, hoor, we hebben het eindelijk door. We doen eindelijk mee. We hebben lang aan de zijlijn gestaan. Maar vanaf de verkiezingen van 2012 hoort Nederland eindelijk bij de grote jongens. Onze verkiezingen hebben nu namelijk eindelijk een echt voorprogramma. Lang leven de lijsttrekkersverkiezingen. Er waren wel eerder wat voorverkiezingen. Maar zo massaal als dit jaar deden we het nog nooit. Elf jaar geleden bijvoorbeeld. Werd een voor het grote publiek onbekende jongen, Jan-Peter Balkenende... naar voren geschoven als lijsttrekker van het CDA. Dat lieten de Christendemocraten niet nog eens gebeuren. Ze keken de kunst af uit de VS... waar het al maanden over de Republikeinse voorverkiezingen gaat. En dus is het tijd voor snelle lijsttrekkersverkiezingen. Het CDA grijpt de spotlight. Ja, Dan gaan we naar Den Haag, Café Dudok. Daar zit het van huis met de kandidaat-lijsttrekkers van het CDA. Twan. Paul Witteman Buitenhof, één Vandaag, Knevelen van de Brink. Eigenlijk iedere actualiteitenprogramma doet mee aan de hype rond het CDA. En niet alleen de vorm lijkt op de Republikeinse voorverkiezingen in Amerika trouwens. Nee, het CDA heeft ook zijn eigen Sarah Palin... Uit ons eigen Alaska, namelijk Volendam, heeft het CDA een moeder geplukt. En als je voor vijf zonen kunt zorgen, nou, dan kun je toch ook wel voor 16 miljoen mensen zorgen. Dat moeten ze hebben gedacht. En verdomd, het gaat als een trein. Het gaat Mona Keizer voor de wind. En dat terwijl ik ze nog op geen enkele verstandige uitspraak heb kunnen betrappen. Sterker nog, er is me iets anders opgevallen: Monatoon Keizer geeft voetbalantwoorden. Ja, echt. U weet wel, zo'n interview met een voetballer na een wedstrijd... waarvan je na vijf minuten denkt, wat heb ik nou eigenlijk gehoord? Luister maar eens naar Mona Keijzer. Ja, komt het als een verrassing dat het eigenlijk best goed gaat? Uh, ja, weet je, ik, ik begin altijd aan dit soort dingen... Uh, omdat ik denk dat ik wat toevoegen heb en ik wil ook graag winnen. Maar als het dan zo goed gaat, ja, dan ben je wel uh, verrast. Ja, dat ja. toch wel. Ja. Hoe verklaart u het eigenlijk, mevrouw Keijzer, dat u zo hoog staat? Ja, ja ik, ik, vind het, ik vind het een moeilijke vraag. Ja, ik, ik, ik ben gewoon wie ik ben. Ik doe het zoals ik doe. Duidelijk probeer ik te zijn. En vanuit de lokale politiek dicht bij mensen. En blijkbaar slaat dat aan. En het klinkt zo tijdens ieder interview. Ga maar eens op letten. Ja, ik denk dat je het gewoon moet aanpakken. Gewoon je ding doen. Schouders eronder en proberen te winnen. Ja, dan kom je voor en dan, ja, dan gaat het allemaal... Ja, het zijn de cijfers die tellen. Kortom, Mona Keizer kan altijd nog bij FC Volendam aan de bak. We gaan het in de gaten houden. Diederik van Zessen, onze columnist. En dat betekent ook het einde van ons programma. Ja, straks als de klok vier keer geslagen heeft... dan begint nog steeds wakker. Joop Radio 1, Ingeloe, wat gaan we jullie doen zometeen? Ja, goedemorgen, we gaan het onder andere hebben over een heel populair computermerk. Wat is jullie laptop? Hebben jullie wat voor merk laptop hebben jullie? Ik heb een Apple. Computer. Ik heb geen laptop. Nou ja, een Apple-computer, daar hebben we het zometeen over. Want het bestaat al zes jaar en het fenomeen is nog steeds erg groot. Ook bellen we met Jan Douwe-Kroeske. Hij viert ook een jubileum. En dan hebben we het over de Giro d'Italia. Kijk. Sportief en interessant. En de, de muziek van HitMe TV is terug te luisteren op radio1.nl. Dat is het laatste wat wij u meegeven. We laten u over nu aan het nieuws van de NOS. En zometeen nu al wakker. Nog steeds wakker. BNL Nieuws in de Nacht.